Schelpen, kwallen, oostenwind, waar tussen de zee zijn wegen vindt. Golven op en neer, zich bezinnend op het komende weer. Ik geniet nietig van het draagvlak der schepen en voel het water zich laten opzwepen. Alsof het getij vloed worden zal en morgen is dit geluid weer in de schelp geborgen. stuk zwijmelen zich. Dat alles op de 938, wat wil je nog meer? In plaats van, van de laan dus, want die is met vakantie, ondergetekende Michael. Je kunt mij ook bellen hoor, geen probleem. 035 83 4949. En bovendien zijn er nog twee jonge katjes van plus minus 10 weken oud. Die kun je gratis afhalen. Dan moet je even bellen naar 231954. Of anders bel je mij maar even. ...gaan we verder met een hele mooie plaat van Vangelis. Die heet Chariots of Fire. Zo, een hele mooie van uh, Vangelis, of Vangelis, volgens uh, de dames hier. Maar dat betwijfel ik nog steeds. Hé, hey, homo. En waar ik altijd een beetje eigenwijs ben, hou ik het gewoon op Vangelis. Chariots of Fire, worden je. Het is dat je het zelf zegt. Allemaal in de zwijmelshow tussen uh, 9 en 11 op City Weekend Radio. Patser. Kun je kunt nog steeds bellen om een mooi gedicht voor te lezen. Of om even, of om even je zwijmelgroetjes te doen. Stiek er niet in. Hoor je dat geloof ik bij meneer Van der Laan. Ik heb mijn basstem opgezet, hoe op hem? Waardeloos. Ik vind hem zelf wel mooi. Nou, vind ik niet hoor. maar oh ja, smaken verschillen tegenwoordig. Zeg dat wel. gaan verder met een hele mooie plaat van Leo Sayer. Ben je ooit verliefd geweest? Have you ever been in love? Hé, hey, Patser. Oh, wat is hier mooi Leo. In the morning. Have you ever been signalen steeds glijdender te maken. Het reint voor de Tour de France. De ontwikkeling van onze industriële.